9 uur. Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. Noord-Korea heeft opnieuw korte afstandsraketten afgevuurd, melden Zuid-Koreaanse media. De raketten vlogen zo'n 200 kilometer en kwamen voor de Noord-Koreaanse oostkust in zee terecht. De lancering komt kort nadat Noord-Korea een jaarlijkse legeroefening van Zuid-Korea en de VS heeft afgekeurd. Drie dagen geleden vuurde Noord-Korea ook al een raket af. Toen ging het om een middellange afstandsraket. Het was voor het eerst sinds begin 2014 dat Noord-Korea zo'n raket inzette. De terreurverdachte Salah Abdeslam wil praten met justitie in ruil voor strafvermindering. Dat zegt zijn advocaat op de Belgische nieuwssite Het Laatste Nieuws. Abdeslam werd vrijdag gearresteerd in Brussel. Hij weet onder meer wie bij de aanslagen in Parijs betrokken waren, waar die beraamd werden en wie de bomgordels maakte, zegt de advocaat. Verwacht wordt dat Abdeslam in de komende weken aan Frankrijk wordt uitgeleverd. Niets wijst erop dat het Franse OM voelt voor het idee van strafvermindering. De staking van luchtverkeersleiders in Frankrijk levert ook vandaag op Schiphol vertragingen en annuleringen op. Het gaat om zowel vluchten van en naar Frankrijk als vluchten die over het Franse luchtruim moeten vliegen. Franse luchtverkeersleiders staken sinds gistermorgen voor een periode van 48 uur... Door die staking werden gisteren op Schiphol 46 vluchten geannuleerd... en liepen ruim 100 vluchten vertraging op. Twitter bestaat vandaag tien jaar. Op 21 maart 2006 plaatste computerprogrammeur... en mede-oprichter van het netwerk Jack Dorsey... het eerste tweetje, just setting up my Twitter. In het begin draaide het op Twitter vooral om de vraag... wat ben je aan het doen? Later bleek het ook een belangrijke nieuwsbron... zoals bij de ramp met Turkish Airlines in 2009... Ooggetuigen deelden het nieuws en updates razendsnel via Twitter. De laatste jaren is er ook veel kritiek op de beledigingen die via Twitter worden gedeeld. Het weer nog wolkenvelden met hier en daar wat lichte regen. Later vanmiddag wordt het droog en schijnt in het noordwesten even de zon. Het wordt 8 tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Johnson Hawker van de ANWB.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 30 kilometer is niet zoveel hoor, valt best wel mee. Voor <coughs> alle lopers vandaag die de 30 van Sanford hebben gelopen of aan het lopen zijn, draaien we deze van de police. En walking on the moon, voelde dat zo? He? Alsof je op de maan loopt? Tegen de wind in wel. Tegen de wind in wel, zo is het. Het is even na drie uur, welkom terug bij Zalvert op zaterdag uur twee met daarin de volgende onderwerpen. Uiteraard rond de klok van half vier de uitgebreide evenementenagenda... want er is natuurlijk dit weekend en komend weekend ook weer van alles te doen... in een rondom ons prachtige dorp Zandvoort. En deze evenementen verdienen uw aandacht, dat rond de klok van half vier. Dus houdt uw pen en papier bij de hand. Rond de klok van kwart over drie gaan we weer schakelen... met onze verslaggever Cor Draaier, want die, zal, die is voor ons... in het centrum van Zandvoort aanwezig... om al daar diverse sfeerverslagen te doen, ons te doen toekomen... Was het uh, in het eerste uur uh, ook al het geval? Rond de klok van kwart over drie gaan we weer even bellen. Kijken waar hij dan uh, staat. Ik denk dat hij steeds dichter bij het wapen van Zandvoort komt. Als hij uh, verstandig, uh, verstandig is, wel. Goed, kwart over drie. Uh, meer informatie van Kortraaien live vanuit het centrum van Zandvoort. Uh, daarnaast hebben we natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort. Er wordt momenteel gefietst en dan hebben we het over de klassieker La Primavera... en dan hebben we het over de, uh, de uh, wielerklassieker Milaan San Remo. Daar hebben ze nog uh, 80 kilometer te gaan Alvorens te finishen. Ook dat houden we voor u in de gaten. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om ook het komende uur te blijven luisteren... naar je lokale zender ZFM. En als je al dat gewandel niet meer trekt, nou, dan ga je gewoon achterop de bagage dragen.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 Vanavond de Donnie uitgegeven. De best besteden donny van mijn leven. Want als ik de junk geen money had gegeven, dan kon je nu niet achterop. Dan oh, kon je nu niet achterop. Oh. Zag je staan met je hoge hakken, rode lakken, zo'n sexy, zo'n klasse. En uh, werd verblind door je oorbellen. Sorry, vergeet mezelf helemaal voor te stellen. Maar is Jeff, mag ik nu iets in je oor vertellen. Ik vind je sexy, geheim niet doorvertellen Nee, ik flesje, meisje, begrijp je wel? Ik heb een plekje vrij op mijn gezellen. We kunnen fietsen, flesje, lijn bestellen.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 Blijft het uh, geweldige muziek, hè? Weer, uh, alweer uh, van uh, wat jaartjes geleden van Gert Spardoe, hè Uit die tijd van Ik neem je mee. En dan had hij ook uh, deze single De Bagage dragen. Nou, dus als je het niet meer trekt, altijd gewoon nog gewoon uh, achter op de fiets. Ja... De dadelijk schakelen we weer live over naar het centrum van Sanfords. Naar verslaggever Koordrijer. Hij is aanwezig bij De 30. En uh, ja, eens even kijken hoe de mensen allemaal reageerden die de tochten inmiddels uitgewandeld hebben. Hoor er straks van Koordrijer, onze collega. Maar eerst Wander, hier is met een parttime time lover. light De Destination van Steven Wanner en de Part-Time Lapper. Jawel, we schakelen over naar het centrum van Sanford naar Kort Draaier. En Kort, volgens mij heb ik het idee dat jij steeds meer richting het wapen kruipt. Klopt dat, of ja, niet? Rob. Ja, Rob, dat klopt inderdaad, ja. Ik ja, dat vermoed uh, ik al. Ik het Museum en uh, ik sta dus vlak met de finish. Ik heb net even gesproken met de mensen die dus de, de digitale tijdklok en de hele finish hebben opgezet. Nou, ik weet inmiddels, er zijn 6677 inschrijvingen. En zo. daarvan zijn er inmiddels al zo'n 4000 binnen. Oké, okay. dus we, we zijn over de helft. We zijn uh, ruim... ja, ruim <laughs> over de helft. En het is, echt, uh, het is echt wel leuk, mensen die blijven maar uh, komen. Ik zag dit een, uh, een heel team van de Libedon-veteranen. Die kwamen met man uh, lopen in hun uh, complete uh, militaire uitrusting. En een grote tas achterop. Nou, verder ben ik even het museum ingeweest, want er stond een kantkort uh, massage. Nou, ze hebben een van de zalen hebben ze ingericht als een uh, massagesalon uh, met zes tafels, als ja. mensen last krijgen van hun spieren, dan kunnen ze daar een massage krijgen. Ja, dus, dus daarom uh, uh, konden we je net niet bereiken, wel nou begrijp ik hem. Ja, het was daar heel druk. er zijn <lacht> ja. voornamelijk vrouwen die op de tafel liggen, maar het is wel een leuke sfeer. Oké, okay, dus voor de massage wordt ook goed gezorgd bij het museum en dan kunnen de lopers terecht. Nou hadden we het ja. In het vorige interview hadden we het over, over de rozen. Hoe is het met de rozenvoorraad? Gaat het nou, goed? De voorraad die, die slinkt snel, er zijn dus in totaal uh, 6400 rozen uh, beschikbaar, hè? want er waren er namelijk niet meer verkrijgbaar. En er zijn 6677 inschrijvingen. en ze verwachten dat er een paar duizend man illegaal meelopen. Ja, die krijgen dus ook een rozen. Ja, uh, je kunt dat niet aan iemand zien uh, of hij uh, wel of niet betaald heeft. Maar ja, dat is niet anders, hè. Dat hadden we met het dat is precies hetzelfde, maar ook in meer haringen dan, uh, dan het af. Oké, okay, ah, en. Toch een, uh, ja. ja, nee, ga je gang, Cor. Uh, ja, verder heb ik nog uh, uh, gehoord dat de strandrace die uh, op het strand was met de fietsen. die had een omleiding, omdat er een hele sterke wind was vanaf zee. En uh, daar, daardoor zaten allerlei kinderen aan afhaken. Dus die hebben ze een stukje door de duinen geleid. Nou, dat is uh, allemaal goed gelopen. En het Rode Kruis en de verschillende posten. En ik heb even gesproken met de post die het uh, Santos Museum uh, zich bevindt. Nou, daar is eigenlijk heel weinig aan de hand. Mensen hebben wat blaren of die hebben stammen van takken die tegen mijn bijna kwamen toen ze door de, tegen een bosje aanlopen, door de mensenmenigte. Er is eigenlijk helemaal niks ernstigs aan de hand. En dat is natuurlijk wel goed. Ja, is goed, uh, goed dat je over het uh, Rode Kruis uh, begint, want de 30 van Salford en morgen ook de sequieren... Uh, ja, die uh, maken, maken heel veel gebruik van de vrijwilligers hier in Salford, toch? Ja, dat klopt. Ja. Ik uh, zie dat mensen van CFM uh, vrijwilliger zijn bij uh, het Rode Kruis. Dus wat dat betreft zitten vrijwilligers uh, toch wel in het bloed van, uh, van de mensen. Nou, verder wordt er inmiddels opgetreden op een groot podium op dat museumplein, noem ik het dan maar. Het is echt heel gezellig daar, met al mijn tentjes. Er staan overal tafels en stoelen, het is helemaal vol en er staat een buitenbar... De sfeer is optimaal. Het enige wat ontbreekt is de zon. Maar ja, ja, het is ook niet maat, hè. Ja, nee, daar kunnen we niks aan doen, de, de, de zon. Maar goed, in ieder geval, de stemming is goed onder de wandelaars. En uh, ja. ja, het merendeel is al veilig gefinished. Weinig, uh, weinig blessures, al een, beetje, maar, een beetje spierpijn. Maar goed, dat hoort erbij. En uh, ik zou zeggen, uh, nou, houd voor ons in de gaten. Wellicht dat je misschien wat reacties kan krijgen zometeen... Uh, van uh, mensen die zijn gefinished, over hoe ze het parcours vonden. Maar daarover later meer. Ja, en uh, mocht ik dan straks niet meteen bereikbaar ben... dan lig ik misschien op de massagepapel. Ja, dat vermoed ik al. <lacht> ik hoor heel veel plezier en laat je lekker masseren, jongen. Dank je wel. <laughs> nou, Oké, okay. okay. geniet ervan. Tot straks. Dat was Kooi draaien vanaf het centrum van Salford. Zo uh, bij het uh, bij het museum hebben vindt hij zich op dit moment ja. langzaam maar zeker richting wapen. Ja. Doet hij goed? Doet hij heel goed? We draaien inmiddels ruim 4.000 mensen gefinischt voor de 30 van Zandvoort. Geweldig evenement vandaag weer. Natuurlijk ook de wielrenners die actief zijn op het strand. En morgen, jawel, dan wordt het helemaal groot feest. Want dan is het tijd voor de circuieren. Een het ritme van Zandvoort ook op tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. 45. CfM niet alleen op radio, maar ook op tv-kanaal 40 via Sigo. Uh, helemaal digitaal te ontvangen met het laatste nieuws uit Zonvoort. En dat geluid van CfM natuurlijk op de achtergrond. Wat wil je nog meer? Nou, lekkere muziek? Ja, dat gaan we doen met uh, Deze van Club Nouveau. Hier is Lino Mee. You yeah. De dames van Centervolt bij CFM, dat was Dick Teder. Ja, er wordt vandaag wel gevoetbald, want ja, we hebben het net van Albert-Jan gehoord. Er zijn drie wedstrijden afgelast. Maar uh, de veteranen spelen vandaag wel thuis tegen de Legmeervogels, uh, Albert-Jan. Ja. Ja, ruststand op dit moment 1-5. Dat is niet zo best. Oeps. Oeps. Oeps. 1-5, uh, ruststand uh, dus tijdens die wedstrijd. Twee overal vier, we gaan hem doen. De evenementenagenda, ik ga erbij zitten. <lacht> ga je erbij ja. zitten? Veel succes. Hier een stapel voor mij liggen, luisteraars en kijkers, niet te vergeten. Nou ja, Cor zei het al, het feest is losgebarsten. Met name op het, natuurlijk op het gasthuisplein. Want uh, daar is het groot feest. Want uh, als de wandelaars van de 30 uh, van Zandvoort over de finish komen. worden ze daar ontvangen met live muziek. En het is al vanaf 12 uur uh, groot feest op het gasthuisplein. Met bars, koffie en broodjes. en muziekpodium en een DJ. En uh, dus, van, uh, dus van alles te doen tijdens de finish uh, van uh, de 30 van Zandvoort. en wellicht ook een aantal mountainbikers die de strandrace Zandvoort-Katwijk-Zandvoort -Zandvoort hebben verreden... om daar gezellig feest te gaan vieren in het centrum van Zandvoort. En dat is al vanaf 12 uur en dat duurt allemaal nog tot 5 uur... deze feestelijke inhaal van de 30 van Zandvoort bij het Wapen van Zandvoort. En ze worden muzikaal ontvangen dankzij het Wapen van Zandvoort. Goed, eh, normaal gesproken zou ik naar het museum kunnen... als je dat wilt, eh, voor de expositie van Frans Molenaar. Maar ik geloof dat onze verslaggever Corse zich momenteel laat masseren. Want veel wandelaars van de 30 van Zandvoort... kunnen zich daar even de spieren weer los laten eh, kraken... om het zo maar eens te zeggen. Op de daarvoor ingerichte zaal met diverse massagetafels... Goed, actie volop in het en rondom het centrum van Zandvoort tijdens de 30 van Zandvoort en de wielerklassieker Zandvoort Katwijk Zandvoort. Nou, kunt u vanavond, als u wilt, kunt u ook genieten van de folklorevereniging de Wurf. Want de Wurf geeft weer haar toneeluitvoering en wel vanavond in gebouwde Krocht. En dit jaar spelen ze twee korte toneelstukken: de proefvaart van de redboot, geschreven door de heer E. Keur en de Mondriaan in de Noordbuurt, geschreven door de heer J A Steen. Vanavond dus in gebouw De Krocht, de folklorevereniging... De Wurf met een tweetal korte toneelstukken. Nou, wilt u morgen, morgen barst het ook het geweld, ook weer los... met name de Runners World, maar u kunt ook gewoon deelnemen... aan de standaard 10.000 stappen van de Zandvoort. En dat begint morgenochtend om 10 uur... Startpunt is zoals vertrouwde de cafetaria, de oude halt anytime. Om tien uur lekker tot half twaalf heerlijk ontspannen, lekker wandelen in, in en rondom Zandvoort. En morgen is het ook tijd voor de omloop van Zandvoort. En het circuitpark Zandvoort is morgenochtend als eerste het terrein van de deelnemers aan de vierde editie van de voorjaarsklassieker Omloop van Zandvoort. Na een rondje van 4,2 kilometer met tijdregistratie over het circuit... fietsen zij richting het Groene Hart en Haarlem... voor routes over 45, 80 en 120 kilometer. Uitermate geschikt voor zowel de recreatieve als sportieve fietser. De finish is uiteraard weer in ons gezellige centrum van Zandvoort. En ik zei het u al, dit is natuurlijk ook uh, tijd voor de Runners World Zandvoort circuitrun. Geen kilometer die hetzelfde is, telkens een verrassende ondergrond. Scherpe bochten op het racecircuit heuvels, steeds nieuwe uitzichten. De Runners World Zandvoort circuitrun staat vol met spannende elementen. En dat begint allemaal om kwart over elf. En de finish, uh, het einde van de Runners World Zandvoort circuitrun... wordt rond de klok van vier uur verwacht. En daar kan u natuurlijk al gelijk weer genieten van live muziek tijdens de circuitrun morgen, want op zondag is, het, zoals gezegd... de circuitrun aan de beurt, maar vanaf vijf uur live muziek... bij het Wapen van Zandvoort met Papa Luigi e Amici. En ik heb me laten vertellen dat Papa Luigi eerst uh, de, de runnersbult gaat lopen... en daarna vanaf vijf uur heerlijk muziek gaat verzorgen... bij het Wapen van Zandvoort op het Gasthuisplein, dat vanaf vijf uur. Waar een klassiek liefhebbers worden komen morgen ook aan hun trekken... want dan is het weer tijd voor een classic concert... Uh, de, uh, de, op 20 maart, de Palm Zondag Concert. En dat zijn uh, diverse... de Stabat Matar van de G.B. Pergolesi. Jan Sebastian Bach, projectkoor Palm Zondag... Hollands Kamerorkest. Met Marion Strijk op de asopraan, Doreen Lievers op Alt... Peter Gijsbertsen op Tenor en Piet Hendricks op Bas. Dat begint allemaal morgenmiddag om drie uur... uiteraard in de, de, de Protestantse Kerk. Meer informatie over dit Classic concert Concert kunt u natuurlijk vinden op de website www.classicconcerts.nl En voor de liefhebbers van de Matthäus Passion heb ik een groot nieuws. Ik kom daar later nog even apart op terug. Maar op goede vrijdag op 25 maart zal in Zandvoort opnieuw een uitvoering zijn... van een van de mooiste werken van de klassieke muziek, de Matthäus Passion. De eerste keer dat het werk in Zandvoort te beluisteren was in 2004. Toen werd het georganiseerd door Classic Concert in het kader van Zandvoort 700. Het bijzondere concert wordt Goede Vrijdag 25 maart gegeven in de Agatha-Kerk. De aanvang is om 7 uur en de entree bedraagt 34 euro. Kaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij Kasa Tromp Grote Krocht 3. U kunt ook online kaarten bestellen via www.nederlandsebachacademie.nl www.nederlandsebachacademie.nl Dus liefhebbers van de Mattheus, passie schroom niet... en bestel kaarten voor dit unieke concert hier op Goede Vrijdag met de Matthäus Passion. Dan gaan we weer racen. 26 en 27 maart is het weer tijd voor de paasraces... op het circuitpark Zandvoort. De paasraces staan bol van de spanning en spektakel. Beleef de start van het nationale race seizoen... en geniet van de strijd om elke centimeter op het beroemde asfalt... van ons enige echte eigen circuitpark Zandvoort. Dus de paasraces op 26 en 27 maart. Dan op die zondagmiddag op 27 maart is er ook weer muziek op de zondagmiddag. Iedere laatste zondagmiddag van de maand bent u van harte welkom... op de muziekmiddag van Studio Anthony. Zang met pianobegeleiding bij de Open Haard. Dat allemaal Oosterparkstraat, 44. Muziek op de zondagmiddag vanaf 4 tot 6 uur. En last but not least, de paasborrel met live muziek. Kom 27 maart naar het Wapen van Zandvoort voor de paasborrel met live muziek van onze bekende Michael Knubbe. Michael speelt en zingt zijn heerlijke pop-gospel, country en sing-along songs. Gratis entree op 27 maart vanaf 5 uur in het Wapen van Zandvoort... de paasborrel met live muziek verzorgd door Michael Knubbe. Tot zover. Dankjewel Albert-Jan, jij ja, krijgt gewoon weer zin in Zandvoort. Wil je alle evenementen nalezen op je gemak? Dat kan hè. Via de CFM-app, hij is gratis te downloaden in de Play Store, App Store en Windows Store. En zoek dan even onder ZFM Stanford's En kijk dan bij evenementen, daar kan je alle evenementen die Albert Jas juist noemde, nog even nalezen. J -O, J -O, Hier is Jubie 40. ...single van UB40. Ja, we gaan weer naar het centrum van Zandvoort toe. De Zandvoort 30 vandaag in volle gang daar. En we hebben aan de telefoon Rob Spruit. Goedemiddag, Rob. Hey, goedemiddag. Hey, welkom. Jij bent de woordvoerder van het Rode Kruis... ...en het Rode Kruis doet vandaag weer heel veel goed werk. Hoe is de dag tot nu toe verlopen? Nou, het gaat eigenlijk best wel prima... Um, wat een merk is, uh, ja, er zijn toch altijd mensen die vergissen zich uh, behoorlijk in de, in de afstand natuurlijk. Want uh, 30, uh, 30 kilometer is, uh, is niet niks. En um, ja, dus wat je, wat je wel ziet is dat mensen met, met blaren te maken krijgen. Of dat ze, uh, ja, dat ze toch wat andere, andere dingetjes hebben, zoals kramp en zo. En, uh, maar over het algemeen gaat het, uh, gaat het erg goed, uh, ja. Oké, en heb je al veel patiënten gehad? Of Het zijn allemaal meest voor de hand liggende blessures, dan wel spieren voor de hand, maar geen. Ja, nou ja, wat we bijvoorbeeld wel hebben, is dat er wel eens iemand die zit dan bijvoorbeeld in het duingebied, zoals in de Kennemerduinen, Hebben we twee mensen gehad die daaruit gehaald moeten worden, omdat ze dan niet verder kunnen, omdat ze te veel kracht hebben? En uh, in dit geval hebben we dan bijvoorbeeld gebruik gemaakt uh, van de assistentie van de Reddingsbrigade. Die dan met, uh, met de Landrovers uh, het uh, duingebied in konden rijden. Ja, nee, dat uh, klopt. Maar uh, de mensen drinken wel... Je hebt geen uh, uitdrogingsverschijnselen, want dat wil ook nee, nog Nee, eens... nee, zeker niet. Oké. Okay. Nee, de mensen die worden uh, al roet, uh, goed verzorgd wat dat betreft. En de meeste mensen die weten ook wel dat ze inderdaad uh, vooral genoeg moeten drinken en dat, uh, dat gaat erg goed, ja. Ja Rob, inderdaad uh, zeg maar uh, het water wat, uh, wat onderweg uh, wordt uitgedeeld, wordt dat ook uh, door het rode kruis gedaan? Nou in principe niet, um, wij delen wel eens water uit, maar dat is dan meer uh, op het moment dat, er een, uh, dat het een EHBO geval uh, zelf al is. En uh, het is niet zo dat wij, uh, dat wij actief water uit gaan delen tijdens, uh, tijdens de loop, zeg maar. Hoeveel vrijwilligers van het Rode Kruis zijn vandaag eigenlijk op de been? Um, vandaag hebben wij ongeveer met zo'n twintig uh, man uh, deze inzet gedaan. En dat zijn allemaal mensen van het Rode Kruis Zandvoort... Uh, nee, nee. Dat, uh, je moet het zo zien dat uh, wij werken natuurlijk samen met, uh, met andere afdelingen. Vandaag hebben wij samengewerkt met de afdeling Haarlem, uh, de afdeling uh, Velsen. Als ik het dan heb over de, de, de wandeltocht. Uh, want we hebben dan bijvoorbeeld een, een EHBO-post in IJmuiden. En we hebben een EHBO-post bij Duinen-Kruidberg. En eentje bij het kopje van Bloemendaal, bij, uh, bij Cabrera. En dan hebben we natuurlijk nog de strandrace uh, vanochtend uh, gaat naar Katwijk. En dat betekent dat we dan uh, gebruik maken van de collega's uh, van de afdeling Katwijk. En uh, de afdeling uh, Duin en Bonnenstreek, zoals dat officieel heet. En dat is zeg maar de afdeling die dan over het stukje gaat bij uh, Langevelde Slag. Oké, okay, een hele samenwerking hier in de regio dus. Ja, ja, ja, absoluut. absoluut. Ja, ja, Rob, je hebt het inderdaad over Katwijk-Zandvoort... Uh, uh, Zandvoort, Katwijk -Zandvoort, wat ja. uh, vandaag op het strand uh, plaatsvindt... En de, en de wandel, 30 uh, en de 18 uh, van uh, Zandvoort. Ja. ja. Zijn er nou uh, bij uh, zeg maar die twee uh, verschillende evenementen... ook uh, verschillende blessures of is het een beetje vergelijkbaar? Uh, nee, nee, eigenlijk is dat, is dat niet echt uh, vergelijkbaar. Met, met een wandeltocht heb je natuurlijk vooral te maken met voetblessures. Uh, en denk dan uh, vooral aan, uh, aan bladen. Uh, Waar je ook mee te maken hebt is dat mensen uh, ja, door een, een manier van, van lopen, misschien verkeerd lopen, dat ze wat, uh, wat pijn krijgen in de, in de gedrichten en, of kramp krijgen. Ja, en met met zo'n zo fietstocht, een uh, mountainbike is het eigenlijk over het strand, dan, uh, dan heb je toch wel met, met andere zaken te maken... En in dit geval was het uh, vooral erg zwaar omdat het uh, ja, hoog water was. Dus ze moesten echt flink door, het, uh, door de zand ploegen. Uh, bevolgen, waardoor je dus uh, ja, mensen dus, uh, toch wel een flink uitgeput uh, raakte. En uh, zelfs mensen het strand afgehaald zijn en via het, uh, het fietspad uh, van Marnevelde Slag uh, teruggestuurd zijn. Ja, werken jullie vandaag uh, ook uh, bijvoorbeeld samen met uh, de Reddingsbrigade? Ja, klopt. Werken we heel nauw uh, mee samen. Zoals ik al zei, we hebben ze, net, uh, we hebben ze ook een keer ingeschakeld... om wat uh, mensen uit het uh, duingebied in de Kennemerduinen te halen. Maar we werken ook heel nauw samen met de Redingsbrigade op, op het strand zelf. Uh, voor de wandeltocht naar en muiden toe het stuk. Maar ook bijvoorbeeld voor, uh, voor de strandrace. Want dan, uh, dan werkt uh, de Redingsbrigade er ook al mee. Maar bijvoorbeeld ook uh, de KRM uh, niet te vergeten, die daar ook een uh, hele actieve rol in uh, gespeeld heeft. Een mooie samenwerking dus uh, weer hier in voor tijdens ja. dit uh, sportweekend. Want morgen krijgen we ook nog een dag, erop. Ja, het ja. Wordt, wordt, een, wordt een leuke dag. Morgen krijgen we de circuitrun. Met uh, alle kleine wedstrijdjes uh, natuurlijk uh, daaromheen. Want we hebben dan uh, eerst nog, eens nog de kidsrun en de scholenrun en de, en de, en de ladiesrun. En dan om uh, één uur gaan we natuurlijk uh, van start met, uh, met, uh, met, de, met de grote run. Uh, over het circuit, over het strand en uh, door het dorp weer terug. Ja, Weet jij hoeveel deelnemers zich uh, ingeschreven hebben voor de circuitrun? Ik dacht uh, ongeveer 12.000 12 meen ik. Zo, ja, is toch uh, behoorlijk meer dan uh, vandaag. Betekent ook uh, morgen meer, uh, meer vrijwilligers op de been van jullie? Ja, klopt. klopt. Ik denk dat wij uh, in totaal morgen met zo'n uh, 35 man uh, actief zijn. En waarbij we dus uiteraard ook weer uh, gebruik maken van, uh, van de inzet van uh, andere afdelingen. En dan moet je het vooral zien dat we, dat we de, de mensen zelf uh, inzetten. En uh, de, de coördinatie ligt, uh, van, van de hele EHBO-inzet ligt dan bij, uh, uh, bij de afdeling Zandvoort van de Rode Kruis. Oké, okay, nou tot slot ga ik nog even terug naar de dag van vandaag, de 30 van ja. Sanford. Ik ben wel even heel benieuwd of jij dat weet, hè? want jij, jij hebt langs, uh, langs de route gestaan. Ja, ja, ik heb een beetje langs, uh, langs de route uh, gereden, zeg maar. Ja. Langs de route gereden. Nou, als je dan kijkt naar het deelnemersveld, dan uh, denk ik van jong tot oud. Kan je een inschatting maken van uh, wat is jong en wat is oud, wat je gezien hebt? Nou, ik heb, ik heb wel, uh, wel jonge kinderen gezien ook ertussen. En uh, ik denk dat, dat de grootste groep... Uh, nou, daar moet ik wel heel voorzichtig zijn hoor. Maar ik verwacht dat die ergens tussen de 30 en de, en de 50 ligt. De grootste groep uh, lopers. Maar er zitten ook wel mensen bij die, uh, die al aardig op leeftijd zijn... en die nog behoorlijk goed mee kunnen komen. Ja, mooi hè, om dat te zien. Ja, dat is leuk ja. te zien. Ja, ja hoor. Hé hey Rob, dankjewel voor je tijd... Ja, heel graag gedaan. Ga lekker door met je werk en ik wens je heel veel uh, plezier dit hele weekend. En morgen ook natuurlijk heel veel succes. Dankjewel, gaat lukken. Oké, okay, dankjewel. Okay, ik... Dat was Rob Spruit van de Kruis. En hier is opzij Guus Meulers en de New Cool Collective. Kom maar, rennen. Opzij, opzij, opzij. Maak plaats, maak plaats, maak plaats. We hebben ongelofelijke haast.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 Kotten en springen, vliegtuigen vallen op staan en weer doorgaan. We kunnen hier niet langer, we kunnen hier niet langer blijven staan. Op zij op zij, opzij, opzij, opzij, opzij maar, plaats, maar plaats, maar plaats, We hebben ongelooflijke huis. Of zij, opzij op zij, want ik ben haast te laat, we hebben maar een paar minuten tijd. Rot en springen, vliegtuigen vallen op staan en weer. Een keer dan blijven we wel slapen. En kunnen dan misschien als het er moet. Over koetjes voetbal en dan lotto praten. Nou dacht ik, zie ze, ja, ga niet goed. We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, staan en weer doorgaan. We kunnen hier niet langer, we kunnen hier niet langer blijven staan. Faber, je, jou is een eenmanszaak. Race van afspraak naar afspraak, het is een hele dag raar. Ik ben zelfs de vlucht voor de gesprekken in mijn hoofd. Het stemmetje dat zegt zegt, denk je aan je groot. Waarom denk je dat ik zo hard werk? Dat heb ik ze beloofd. Schaapjes op het droog. En een plaats om in te wonen. En een plaats om op te koken. En een koelkast bovendien met louter platen verkopen. Luft de op te zien. A jeuf in de voeten en op bij Snel weer een pot bierguus. Maar nu moet je opzij. opzij. Opzij, opzij, opzij. Maar plaats, maar plaats, maar plaats. We hebben ongelooflijke kracht. Opzij, opzij, opzij, want ik ben haast te laat We hebben maar een paar minuten tijd Komt er springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan We kunnen hier niet langer, we kunnen hier niet langer blijven staan Een andere keer misschien, dan blijven we wel slapen En kunnen dan misschien als het hebben. Wat over koetjes, voetbal en de lotto praten Nou dag tot ziens, aan het ga je goed we moeten en springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. We kunnen hier niet langer, we kunnen hier niet langer blijven staan. Opzij, opzij, opzij, pak plaats, pak plaats, pak plaats. We hebben ongelofelijke haast. Nou, het gaat opzij, niet om de snelheid hoor. Helemaal niet. Haast te Gewoon lekker van mannen. En we springen, vliegen, tuiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. Dat was de single van Guus Meulens, naar nou het origineel van Herman van Veen. Tezamen met doorgaan de New Cool Cliff En opzij, opzij, opzij, maak plaats, maak plaats, plaats. Ja. We hadden net Rob Spruit aan de telefoon. Uiteraard over de activiteiten van het Rode Kruis. De hele regio van het Rode Kruis werkt daaraan mee. En gelukkig valt het mee met zeg maar, het aantal slachtoffers vandaag. Dat wat betreft de 30 van Zandvoort. Van de 30 van Zandvoort gaan we naar de Matthäus Passion. Ja, wat een overgang. Ja, ja, ja. luister. Want het is zo uniek dat er het, dat het de mogelijkheid is om de Matthäus Passion in Zandvoort bij te wonen. Vandaar dat ik zo vrij ben om daar even extra aandacht aan te geven. Of zoals gezegd, op goede vrijdag 25 maart zal in de Zandvoort opnieuw een uitvoering zijn van de mooiste werken van de klassieke muziek. De Matthäus Passion. Zandvoort is een van de drie uitverkoren plaatsen in Noord-Holland... waar de Nederlandse Bach Academie en de barok Eik en Linde... onder leiding van uh, Hoite Pruiksma met Pasen een uitvoering van dit meesterwerk van Johann Sebastian Bach geven. De Matthäus Passion wordt algemeen gezien als een van de mooiste werken van de klassieke muziek. Het is misschien wel de bekendste en tevens langste composities van de grote componist uit, de jaar, uh, uit het begin van de 16e eeuw. De Matthäus Passion vertelt het leidens- en sterfverhaal van Jezus... als in de evangelie volgens Matthäus. De Nederlandse Bach Academie werkt volgens de meestergezel-leerlingprincipe. Het koor, circa 30 stemmen, bestaat uit professionele zangers... vakstudenten, zang- en goede amateurs. Het barokensemble Eik en Linde bestaat uit 31 professionele muzici die gespecialiseerd zijn in de oude muziek... en die spelen op historische instrumenten en op authentieke instrumentarium. Het bijzondere concert op deze 25 maart op Goede Vrijdag... wordt uh, uh, uh, gegeven in de Agatha-kerk. De aanvang is om 7 uur s'avonds en de entree bedraagt 34 euro. Kaarten zijn in de voorverkoop te verkrijgen bij Kaashuis Tromp, Grote Kroeg 3. U kunt ook online kaarten bestellen via www.nederlandsebachacademie.nl www.nederlandsebachacademie.nl Dus liefhebbers van de Matthäus, laat u deze geweldig mooie kans niet voorbij gaan... En, uh, Reserveer kaarten of koop kaarten. En geniet dan van de matthäus Persoon op goede vrijdag 25 maart in de Agatha-kerk. En het begint allemaal s'avonds om 7 uur. Een aanrader. Zo is het Albert-Jan. En ga voor die kaarten even langs Peter op de grote krochten. Hij zei het vanmorgen, er zijn nog kaarten voldoende beschikbaar. Dus meld je aan bij Trom voor de kaarten voor volgende week vrijdag. Op naar het en weer van 4 uur met Stromae en Papa Ute.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 Faire au moins mille fois que j'ai mes doigts hey.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 papa, dis-moi ton devoir lui parler, il sait ce qu'il ne va pas. papa, dis-moi tu Yo, my name is Dr. Alban. The MD microphone doctor. This song is dedicated to the people of Africa. Swimix. Give me some drums. Yo, African people, unite! Come together for the sake of your future! Yo, African people, unite! Hello Afrika, tell me how you do. Tot zover het ritme van ZFM.